Kees Groot met het NOS Journaal. De nationale Brenningmeijer gaat de schuldhulpverlening onderzoeken. Hij denkt dat de verschillende instanties, zoals gemeente, belastingdienst en UEV, vaak langs elkaar heen werken. Brenningmeijer streeft naar minder bureaucratie, zodat mensen niet keer op keer hun verhaal hoeven doen. De ombudsman wil zijn onderzoek op 1 juli klaar hebben.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 De twee PVV-gedeputeerden hadden zich afgemeld voor een lunch... maar nu hebben ze alsnog besloten erbij te zijn... tot woede van de Limburgse PVV-fractievoorzitter Stassen. Die vindt het onbegrijpelijk omdat Gül eerder Geert Wilders... een islamofoob heeft genoemd. Telecombedrijf KPN stopt per direct met de kortingsactie... 50% korting voor 100% Nederlanders. In Nederland wonende Fransen hadden bezwaar gemaakt... omdat ze geen gebruik konden maken van een kortingsactie... Die actie was niet bestemd voor mensen zonder Nederlands paspoort of met een verblijfsvergunning tot een jaar. KPN zegt dat er een fout is gemaakt. Het weer vanochtend afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. In de loop van de dag ontstaan steeds meer buien waarbij aan het eind van de middag ook onweer mogelijk is. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolande van den Velden van de ANWB. Het is een normale woensdagochtendspitste staat bij elkaar 80 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Osaan 3 kilometer. A9 ook maar Amstelveen voor het Knoopende Raasdorp 4 A12 daarna richting Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 4 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarne 4. A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingst-Giesendam 3. A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam Noord en knooppunt de Brugseplein 7.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 Sunt, se spun, ce simt Akun Alô, iubira mea, www.zfmzandvoort.nl and fly Another day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 I'm <laughs>